Je vindt er alle topmerken onder één dak. Beter slapen, beter leven, beter bed.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 Een gevangenbewaker die vaak meegaat op transport met criminelen krijgt extra gevarengeld. De rechter vindt het op zijn plaats omdat de bewaker regelmatig een mitrailleur en een zwaar vest moet dragen. Ook bewaakt hij de extra beveiligde inrichting in Vught. Het extraatje, 130 euro per maand, geldt ook voor zijn collega's. Bij de carnavalsoptocht in Helmond zijn twee verkeersregelaars geslagen. Eentje kreeg ook een hek tegen zijn hoofd gegooid, meldt Omroep Brabant. Ze stonden als vrijwilligers bij een wegafsluiting voor de carnavalsoptocht. En de man die hen aanviel heeft zich later gemeld bij de politie. Het is de Nederlandse schaatsers niet gelukt om de finale te halen van de ploegenachtervolging op de Spelen in Milaan. Stijn van den Bund, Joret Bergsma en Chris Huizinga verloren in de halve finale van het team van Italië. En ze gaan nu voor brons. Het weer nog van Weer Online. Enkele buien, soms zon bij 5 tot 7 graden. En vanavond in het noordoosten kans op regen of sneeuw. Morgen droog met wolkenvelden en ook zonnige perioden. 1 tot 5 graden dan. Dit was het nieuws op Slem. Arjee, dankjewel. Het is iets over 3 en niet veel hoor. Eens even kijken naar de weg. Verkeerde flitsmeister. Eén vertraging die opvalt. A37 richting Duitsland. Grenscontrole. 13 minuten. Dat was hem al.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 Zometeen een van de grootste dance klassiekers uit de 90s. Gemaakt door twee 23-jarigen. Welke het is, je hoort het zo meteen. Nu Megje Lezer. DJ Snake en Mur. Lean. On. Oh, dat zijn wel heel enthousiast trouwens. Linan je bent slim. <laughs>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 Bij slam en Midnight Sun. Of uh, ja, waarschijnlijk staat dat voor een of ander feestje in Zweden. Waarschijnlijk. Want ze hebben altijd feesten met de zon en zo. Mitsumakte, waarschijnlijk zoiets. 1 hey, hey, maart, het klinkt ver weg, maar het is zo'n korte maand, februari 28 dagen. dat houdt dus in dat we straks 1 hey, maart, dat is nog minder dan twee weken. En dan gaan we beginnen met die waanzinnige 90s week bij Slam. Je kan nu al stemmen op je favoriete twerks uit de 90s. Dat doe je heel simpel via slam.nl of de slam app. En deze track is dus gemaakt door twee Franse vrienden. die elkaar op school ontmoetten in 1987. Ze waren toen gigantisch jong. Maar ze waren 23 toen ze deze track maakten. Dat is bizar toch? 23 en al zo'n klassieker maken. Je kan er dus op stemmen voor de Slam 90s 500 vanaf 1 maart op je radio. Uit het jaar 1997, Deft Funk. Dit is Around the World van Slam.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 Jack en Martin Gevers. Get the AML Our Time bij Slam Thomas hier. En uh, we gaan even terug naar het jaar 2010. Ja, 16 jaar terug. Een uh, rapper, zanger Mohambi. Die kwam een producer tegen, namelijk Rant One. Die had al tracks gedaan voor Lady Gaga. En die was op zoek naar een zanger. En het klikte meteen. Ze gingen samen zitten. En lekker zitten ook. Want ze kwamen met een trackje. Je zegt Bumpy Ride. En die track die was je misschien al een beetje vergeten. Maar het leeft nog steeds. Ook bij Mohambi zelf. Zo is er een van zijn laatste video's op Insta van een wapenbeurs. Waarin Mohambi zit in een soort van tankwagentje. Waarin hij zijn eigen hits zingt. I want a boom, bang, bang with your body, yo. En vooral dat bang, bang op een wapenbeurs uh, ja, zit wel goed, denk ik ook. Ik denk dat hij daar zijn geld in heeft gestoken. Gok ik zo.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 Goeie zanger ook Joe, Corey en Stay A Little Longer, Zometeen het verhaal van iemand die wel heel lang is gebleven in een hotel. En die guys niet één jaar blijven zitten in een hotel. Niet twee jaar, niet drie jaar, niet vier jaar. Ook niet tien jaar, ook niet twintig jaar, ook niet dertig jaar. Het verhaal zometeen hier bent Slam. Yeah. Met Slam begint je weekend al op vrijdag. Weekend! niks met Mix Marathon! Slam, lekker weekend! De Slam Mix Marathon.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 Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Nu bij Koebloe. Korting op beko-wasmachines en drogers. Bestel het beste voor jou in de Koebloe-app. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.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 Het is iets over half vier. Weer online weerbericht voor je hier en daar wat regen. Af en toe ook zeker wat zon. Vijf tot zeven graden. Dat blijft nog eventjes een uurtje zo. Dan wordt het langzaamaan kouder in het Noordoosten. Nog kans op regen en sneeuw voor de rest wat droger. Uh, morgen droog met af en toe wat bewolking en ook zon. Wel een stuk frisser. 1 tot vijf graden. Maar dat is inherent aan een mooie blauwe lucht. Want het blijft de warmte namelijk niet onderhangen. En dan even kijken naar de wegen waar het vast staat. Langer dan 10 minuten. Eerst op de A12 van Arnhem. Oberhausen. Grenscontrole 12. 11 minuten op de A15. Richting Gorkum vanuit Sliedrecht. A37. Grenscontrole 13 minuten. En de A58. Deze is nieuw. Eindhoven richting Breda voor de Baars. Zojuist een ongeluk gebeurt. Een kwartier extra daar. Ja, met zometeen een verhaal over een gast die baat had gehad bij 10% korting bij Booking.com. M&M na Alessa en Sasha. My ass, you ask for me. Well, I'm back. Fix your pen and pen. I'm tuning in and running up under your skin like a splinter. The center of attention. Back for the winner. I'm interesting. the best things in wrestling. Investing in your kids' ears and nesting. <sharp inhale> testing attention bleed. Feel attention. Soon as someone mentions me. Here's my ten cents. My two cents is free. A nuisance. who think you sent for me? Now this looks like a job for me. So everybody just pop. Worse than them little-end biscuit masters And Moby, you could get stomped by Obie You 36-year-old boy, that fat clone on. You don't know me, you're too old, let go, it's over Nobody listen to techno, no, let's go Just give me the signal, I'll be there with a hole That's full of new insults, I've been dope Suspenseful with a pencil ever since Prince Turned himself into a symbol But sometimes the shit just seems Everybody only wants to disgust me So this must mean I'm disgusting But it's just me, I'm just obscene so I'm not First King of Controversy, I am the worst things I'm self Chris to do black music so selfishly, and use it to get myself wealthy, hey, there's a concept that works, 20 million of the white rappers emerge, but no matter how many fish in the sea, it'll be so empty, without me, now klassieker Crease 2000. Gedaan door Max Tyler. Het origineel natuurlijk van Three drives hier bij Slam. marathon Track of the Week. Dit is je favoriete radiozender met een bizar verhaal over iemand die heel lang in een hotel heeft gezeten. En namelijk, de beste man heet Jean Le Bon En hij heeft het uh, redelijk bol gemaakt uh, als het gaat om de rekening. En deze guy, ja hoe lang, oh, goede vraag trouwens. Hoe lang zou jij in je favoriete hotel kunnen verblijven? Hou je het een half jaar vol zou je een jaar kunnen blijven? Of ben je na een week al uh, gillend gek? Deze Jean Le Bon uit Paris... Die heeft het dus uh, heel lang volgehouden. Ik zei het al, niet 10 jaar, ook niet 20 jaar, niet 30 jaar, niet 40 jaar. Uh, deze man heeft in een hotel verbleven voor Conti 67 jaar. Hij was. Euh, hij was ja, wat is het? Ik denk 20 ongeveer in 1957, toen hij ooit in dat hotel terecht kwam. En toen euh, zei hij: ik zit eigenlijk wel lekker hier. Hij is nooit uit het hotel uitgecheckt. Alles bleef gewoon lekker in stand. Roomservice bedje werd opgemaakt. Eten zat er ook af en toe nog even lekker bij. Een ontbijtje. En dat zijn hele leven lang in totaal de rekening kwam neer. Op, komt hij. 67 jaar verblijf in een prachtig hotel in Parijs. Dan komt de rekening uit op 2,5 miljoen dollar. Op zich een goede deal, toch? Als je het uitrekent zo'n uh, 3000 dollar per maand. Oké, okay, wel veel geld, maar ontbijt geregeld, alles geregeld, nul zorgen. Als je het geld hebt, lekker man beter dan een crew, zit je ook niet vast aan. Snoop Dogg, hoor je zo meteen. Na nou, de purple the disco machine ben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 just dan make you ook boost your life een is een I had a bad heart.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 Swift. Altijd wel uh, zoet, die liedjes, toch? Open light by Slam. Ik hoorde net uh, zo'n zin in het nummer. Het was me niet opgevallen nog. Maar uh, het, is, uh, het is richting zeer poëtisch. Life is like a song. It ends when it ends. Prachtig, toch? En tegelijkertijd ook net niet tattoo-waardig, toch? Hé, <laughs> hey, zo meteen het ANP-nieuws. Er is uh, opnieuw gerommel bij D66. Slam, coming up. En zo meteen richting het einde van de werkdag met de beste hits. Veetlers hey, zo meteen, Offenbach, Miles Away en Sunny Verderwa. En Bijna een muisje op het kruisje. Oh, yeah. Ik ga stoppen met mijn bedrijf, maar wil niet dat het een drama wordt. Wat moet ik allemaal regelen? Hoe zit het met de belastingen? En wat is het juiste moment?